ik bedoel, dat zou het nut zijn van één extra uh, Ja, wilt u mij maar volgen naar de kamer van de Havencommandant. 73, dat is een heel verschrikkelijk ontzettend. hoog nummer. Zijn er echt 73 van ons in de grote satelliethavens? Uh, nee, er draaien 73 werkende kunstmanen rond Venus. Drie daarvan zijn havens. Uh. Wij hebben pas een paar jaar geleden... het schroot uit de 20e en 21e eeuw verzameld... voor ons museum van primitieve technologie. Uh. Als je bedenkt dat die eerste satellietjes met raketten... hierin werden geschoten, waanzinnig dure vuurpijlen... die veel Ik te veel Ik hoopte stel. dat er een pendelsloek voor ons klaar stond... dat we meteen op Venus konden...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 Oh, dus, dus, dus ik moet er heel vlug ingrijpen. Ik, ik heb niet even tijd om aan het idee te wennen. Vervolg de procedurebeschrijving, agent 14. Ja, ja de, de bezoekers krijgen op de havensatelliet een pendelsloep tot hun beschikking. En daarmee gaan ze omlaag naar Venusoppervlak, waar ze landen op het uitgekozen proefstation. In dit geval 14, helaas. Vervolgens? Professor Kurisawa zijn gezelschap gaande experimentele gedragsgroep 44 bezoek, is het niet...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 De bepaalde koers zet je om in het Commandant, waarom liet u ons bij u roepen? Er zijn geen kinderen hier. Ik zou zo verschrikkelijk ontzettend gaan we heel snel gewoon willen spelen? Uh, die, die hele romslomp. Ik, ik bedoel, uh, waarom kunnen we niet meteen met een pendelsgroep omlaag? Omdat u contact moet opnemen met uw regering. Wat kan de regering van Ganymedes nou willen? Nou, misschien hebben ze iets heel verschrikkelijk belangrijks ontdekt. En dan willen ze mijn vader... Oh, dan. is er nieuws? Dan willen ze mijn vader natuurlijk heel ontzettend tegen gaan inlichten. Is is toch nieuws over Florissen? Hm. Het is toch... Oh,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 Dat hij lachte mijn kleine Floris, op het moment dat hij zomaar tussen allemaal vreemde mensen lag. Over die reactie ben ik niet zo zeker. Nee, even als ze alleen willen zijn, dan kunnen ze vast niet tegen dat heel verschrikkelijk ontzettend gejankel. Ja, wel gegloeiend. Joekie, Joek. Kom maar, Eileen. Nee, beheers je. Ik hou je vast, dat je, dat je je beheerst. En mij wil je toch niet opzij gooien, je Joekie. Ik niet zo naar Zo heel dat mag niet, hoor. Je bent mijn vader. In ieder geval is het juist met het oog op steeds toenemende wrijvingen in een kleine groep... <tos> dat het experiment beneden op Venus wordt gehouden.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 Eeuwen ervaring liggen aan ons opsporingsapparaat en grondslag, waar of niet? En zou uw baby, als die nog in leven is, niet gevonden worden? Ik wil weten of Floris daar beneden is. Die drukmeter op die deur blijft weer hangen. Dat vervelend, dat maffe bezoek met een maffe kind ook. Het is de enige brandbare wagen. Als je niet op je drukmeter kunt vertrouwen, dan blijf je nergens. Moeilijkheden, Serena? Afweg, drie wagens in revisie, twee kapot door die laatste aardbeving. Deze overjarige luister is de enige die we aan Kourisama en zijn gezelschap kunnen geven. En die derde sluisdeur deugt niet. Dat is nog die oude goedkope legering, weet hey, je wel? Hij is toch niet gevaarlijk? Oh, hij zal het wel houden. Maar uh, het is niet eng om ermee mee te rijden. Ach, eng. Tregor, oh, al heb je het over. Hoe lang heeft Kourisawa die kar helemaal nodig? Op proefstation 44 ligt een uur hier vandaan als er niks gebeurt. Ja, daarom. Zal ik die kar verder klaarmaken? Oh, ben jij vriendelijk? Ze? Ja, je had er geen zin in, hoor, dan ik... de mieter over een kind dat al lang dood is. Ja, ik die wagen dat het mag verwurmen op station 44? Ik mij die wagen maar. Mijn zegen heb je. Bedankt in ieder geval. 14 aan missie 99. 14 aan missie 99. Ik heb de terreinwagen bereikt om die zitten de trut van de president dan hier ons in ons in een ruimteschip bellen. David. Wat nou, hadden we nou niet verwacht hè? We moeten mijn vader weer heel verschillende ontzettende ophouden. Jullie hadden een maanschotel 335, is het niet? Ja. Yes. Ja, ik heb het hier. Type 335 Sneljacht DD. Ja, uiteraard, DD. Wat is dat, DD? Diplomatieke dienst. dd -strip, m 11.03 bouwjaar 21077, gloednieuws. Nee. dus. Fabrikaat mm. operatie Santiago da Luna. Ja, die nummers die vind ik zo ontzettend vervelend. Vandaag ja. bedacht ik tenminste meer zijn ontzettend goede namen. Razende Wolf, Gom van de Beer, Bergleeuw Koningsaanlaag, Keizersgier. Ik vind het ontzettend stom dat grote mensen niet eens namen bedenken. Ja, maar dat doen ze wel hè? Heel verschrikkelijk ontzettend. Spannende namen? Ja, nou maar Soms doen ze het in de fabriek al, dan kalken ze met krijt een of andere kreet aan de binnenkant van de beplating. Hm. Maar het zijn dan niet de namen die jij bedoelt, David. Meestal komt het neer op dronken Dotje, nee. oude oh. zijbelaar en nagel aan de doopkist. Nee, er kwam een handelaar hier met een dik 109 schip. Echt als een overwet vies kwabbig. Ja? Nou ja, sorry. Oh, gaat u gerust door. Nou, dat. Uh, dat ruimteschip noemde hij zwangere Ali. <hijen> en de pendelsloepen tussen de havensatellieten en Venus noemen we bultpadden. Oh, okay, geen Ganymedes hebben we giftige padden. <hijen> en de wagens waarmee we over het Venusoppervlak crossen zijn. <hijen> Sorry, mevrouw. Schaamluis. <hijen> in, nou. En honderd genaamd dat we stommen en die stomme rotnamen. Yukio. <hijen> <hijen> <hijen>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 Registratienummer 114 EV-SP25, bouwjaar 2159, Fabricaat Scientific Construction Limited, Lagos, West-Afrika, aarde. Koers exact 45 graden oostelijk gewijzigd. Buitenwerking werking gesteld noodmotor, verbindingsapparatuur en SOS-apparatuur. Aangebracht tijdmechanisme en cent- ten ontvangstapparatuur van het Zwarte Plateau. Gegevens genoteerd. Colonel? Ko kolonel Ja. Colonel, Ko kolonel hoe kom ik hier werk?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 Hoe lang duurt het? Tien minuten. De luchtsluis en beneden op het proefstation kost het meeste tijd. En de tocht met de terreinwagen. Je hebt een heel verschrikkelijk ontzettende stomme namen, pap. Over wie zijn naam heb je het? Nou, kun je toch die ontzettende spannende namen vertellen? In plaats van die stomme nummers. Raas de wolf, klommende beer, een bergleeuw, oh, oh, koningsafname. Ja, David, ik bedoel... Kun je nou niks anders bedenken als wij proberen een kind terug te krijgen? Jumio, in dan? godsnaam, Voel hem aan. We hadden hem niet mee moeten nemen, ik heb het altijd warmzin gevonden. Ja, waarom wil je mij nou niet bij je hebben? hebben? Je... Mama wilde hem ook al niet mee. Je kunt David onze tijdnood niet verwijten. Nee, dit is die heel verschrikkelijk, ontzettend de trut van de presidenten de schuld. Ja, het, het, het heeft geen nut. Ik, ik bedoel, ik moet mijn eigen schuld niet proberen te ontkennen. Nee, ja, maar mij, ik vind het vind toch wel heel verschrikkelijk, ontzettend aardig. Als jij je ze ophield, werd dat heel verschrikkelijk, ontzettend. Ik bedoel, dan kan ik niet langer tegen! Sama, welkom op Venus. Dank u. Zal ik u helpen, mevrouw? Oh, het is één, hè? Dat is grapje. Ja? Ja, meestal hoef ik niet te spreken. Ja. Au! Oh, oh. Ik deed het toch geen pijn. Nee, nee, nee, het, het is niets. Je dus ziet hier, beneden, net als bovenop de haven zat er niet. Het is allemaal metaal, je ziet niks van buiten. Is alles geregeld? Ja, uw schaamluis staat klaar. Schaamluis? Oh, uw, uw terreinwagen. We noemen terreinwagens eh, schaamluis hier. Ik zei toch altijd heel verschrikkelijk, was, het een stomme namelder, pap. <laughs> ja, ja. Ja, eng eigenlijk, hè. <laughs> ik ben er zo aan gewend. Ik, ik merk niet meer hoe, hoe vreemd het klinkt. <laughs> ja, ik ben hier heel verschrikkelijk, het is een Kan helemaal niet meedoen? Laten we opschieten.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 K kunnen we? Ja, u, u sluit bij de beide binnendeuren en ik verzeker de buitenportier. De eerste sluit. We rijden weer. Nummer twee. Brand? Nee, wil je zien het op het scherm. Heel, heel verschrikkelijk. Ik wil vlammen door ons. ik allemaal. Kijk dan niet. Ik wil terug, papa. Het is de overgebleven zuurstof. Er moet naast de CO2 nog een andere stof aanwezig zijn. Anders is deze reactie niet te verklaren. Dat was de laatste sluis. Ik bedoel, nou zijn we echt op weg. Ik kan niet zien. En het scherm dan? Dat is helemaal niet echt. Het geeft dan ons een direct beeld van de omgeving die we passeren. Doel, uh, ja, nou, weet het niet ik ben niet... Weet niet uh... Moet je kijken, het is net of je in een museum... of een, een, een, een oude televisiefilm zit te bekijken. Geloof jij dat Floris gevaar loopt op dat proefstation, Nukio? Het leek of de commandant ons voor risico's wilde waarschuwen... toen hij over waanbeelden begon. Toch kan ik me niet voorstellen... dat mensen een kind onverzorgd zouden kunnen maken. Een kind dat aandacht vraagt en, en, en, en warmte. Oh, en, en liefde is toch niet zo'n afschrikwekkende hallucinatie.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 Dat is de motor. Nou, ga nog verder. En, er zit nog iets onregelmatigs in. Ik vind het wel een hele de wagen. Misschien ze hier alleen maar stenen en dingen die dicht te groeien. Het is dus, dus net ook wel heel verschrikkelijk dat het klein zeg gemaakt. Het zit opgesloten in een speelgoedwagentje. Ja, en, en dan een heel proces dat dieke jong die, die drukt met zijn knie op het dak, net zo zolang het niet meer haalt.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 14 roept Kourisaba. Dat is maf. Wat is er aan de hand? Die wagen antwoord niet. En ik krijg ook geen signaal.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 Ik zei meteen al dat het een heel verschrikkelijk ontzettend dat de oude kar was. De noodmotor gaat natuurlijk minder snel. We kunnen niet hier blijven zitten. Nee. Nou, rode knoppen. Oh, dat ding is nog vijf versnellingen ook. Oh. Doet niks. En de achteruit? Dat lukt ook niet. Oh, ik, ik, ik bedoel, ik, ik zal die lui van het proefstation ons wat vertellen, verdomme. Eileen, oh. de verbinding weegt ook al. Nee. Net als het SOS-apparaat. Dat is niet normaal. staat op. Ik bedoel, uh, onder jouw bank zit gereedschap. Ja. ja, de kist is leeg. Wacht, de beplating zit hier los. David, sta maar nog niet in de weg. Kom maar, David. Kom maar, David. Goeie God. Er zitten helemaal geen draad in, pap. Nee, die zijn weg, ik Ik bedoel... Nee, nee. Yukio. De wagen is gesaboteerd. Oh. Nu word ik heel verschrikkelijk ontzettend bang. Oproep maar, aan David. Kurisawa Yukio Natuurkundige.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 De koersafstelling van uw terreinwagen 114 EV SP-25 ingrijpend gewijzigd. Ik raad u daarom aan om elke gedachte aan verzet op te geven en zeker niet.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 Misschien wel uren. Met alle kans dat we door een of andere radar worden opgepikt. Het is altijd weer diezelfde blinde drift bij jou, Yukio. Je preekt tegen geweld, je scheldt erop... maar je bent nog nooit in staat geweest je eigen gewelddadigheid terug te dringen. Eileen, nee, ik bedoel het, het besef. Besef? Wat besef?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 Mama, en ik en jij... In koepel, David, horen alle mensen die hier wonen bij elkaar. Jij hoorde het toch niet alleen bij je vader en moeder, maar ook bij Manja. Of niet soms? Nee. He, en bij Boris. En ik hoorde ook bij jou en niet alleen bij mijn eigen kinderen. Ja, toch had jij het veel te druk met je eigen kinderen om het mij te vertellen. Mm. En mijn vader had het te druk met zijn werk. En mijn moeder had het te druk met groene aan die medes drinken. Wat doe je, Yukio? Ik controleer de drukregulatie. Ik dacht dat de buitenste deur lekte. Oh, god, nee. Nee, het wijzertje bleef hangen. Niemand heeft mij wat gezegd.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 Ah. En daar heb je vrij stijl gebergte. Je ziet ja. wat er overblijft. Tje, ja. Een waaier met een hoek van 60 graden. Precies. 10 graden ten westen van de rechterlijn van onze post naar station 44. En 50 graden oostelijk daarvan. En hoeveel Tjiep. dagens heb je hier? Nou ja, vijf. Genoeg hier. om mee te zoeken. Ja, maar ze liggen allemaal in de prak. Doen de noodmotoren het dan niet? Nou ja, alleen op de noodmotoren, dat is tegen de regels. Moet jij me aan de regels herinneren. Ach, jij bent maf. Nou ja, goed. Ik roep de hele meute bij elkaar. We gaan er met z'n allen achteraan.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 Je alleen alleen maar van Floris en van haar. J jij vindt Floris heel verschrikkelijk, ontzettend veel aardiger dan mij. Gloei je dan, verdomme. Yukio. Juk, ik, ik bedoel, ik hoorde dat je ophield met dat gestopt stopwoord van je. Ik bedoel, daardoor wordt dit gekrijs bepaald niet geloofwaardiger. Yukio, hij is bang, troost hem. Dat moet je nou nodig zeggen. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik... Ik, ik vind je een rood, vader. Niemand zal me aankijken. Het is zwart op mijn gezicht getekend. Ik, ik, ik bedoel, voor iedereen heb ik gefaald. Oh. Arlene? Als, als mijn vader...